Clemens Peters met het NOS-journaal... naar verluid thuis op zijn landgoed in Minnesota. Vorige week moest hij al met spoed naar het ziekenhuis... ...maar hij werd na een paar uur ontslagen. Prince Rogers Nelson brak door in de jaren 80 ...met een mengeling van funk en rockmuziek. Dat sloeg aan... De LP Purple Rain werd miljoenen keren verkocht. En het nummer 1999 werd een klassieker, zeker in de aanloop naar de millenniumwisseling. Prince bleef door de jaren heen platen maken en optreden. In 2013 was hij nog op het North Sea Jazz Festival. Hij is 57 jaar geworden. De oproep aan Turkse Nederlanders om beledigingen aan het adres van president Erdogan te melden berust op een misverstand. Het consulaat in Rotterdam gaat een nieuwe brief sturen. Daarin staat dat uitsluitend Turkse organisaties aan de bel moeten trekken als die iets merken van haatcampagnes of daarover krachten krijgen van Turken. De Turkse brief leidde tot veel ophef bij de Nederlandse regering. De Indonesische president Joko Widodo is aangekomen in Nederland voor een bezoek. Het is de tweede keer sinds de Indonesische onafhankelijkheid van Nederland dat een Indonesische president hier naartoe komt. Widodo heeft morgen ontmoetingen met premier Rutte en met koning Willem-Alexander. En samen met minister Schultz van Hagen bezoekt hij de tweede maasvlakte in Rotterdam. Thuiszorginstelling Diafaan heeft faillissement aangevraagd. De instelling is actief in Gelderland met 900 medewerkers en 1800 cliënten. De zorginstelling zegt dat ze in de problemen zijn gekomen door de verandering in de financiering van vastgoed en zorg. Thuiszorg verkeert in een moeilijke periode. De gemeenten zijn door Politiek Den Haag verantwoordelijk gemaakt voor de financiering van thuiszorg. Waarbij ze een forse bezuiniging moesten uitvoeren. En daardoor betalen ze nu minder aan de zorginstellingen. Het wier. Vanavond en vannacht meer bewolking. Morgen is het ook bewolkt en blijft het lange tijd droog. Later op de dag valt in het zuiden mogelijk lichte regen. Het wordt morgen een graad of 12. En dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. is gedraaid dit uh, nummer, Aspern en uh, Lightning, dat uh, komt uit Zwolle. Welkom bij uh, dit uh, tweede uur van uh, Alternative FM. En ik uh, schrik eventjes, want ja, uh, ik had al eigenlijk met iets anders moeten beginnen. Maar goed, uh, ik ben even met de Aspen Games uh, begonnen. Want ja, we hebben toch, uh, als je uh, het niet weet, dan uh, denk ik dat je onder een steen hebt uh, gezeten de afgelopen anderhalf uh, tot twee uur. Maar ik denk dat dat al uh, wijdverbreid al bekend is. Maar Prince leeft niet meer. Die, uh, die is uh, aan het begin van de avond uh, kregen we uh, tenminste te horen. Als je naar de wereld draait door, had je, zat je er eigenlijk uh, live uh, in... op het moment dat het uh, gezegd werd. En zelfs daar waren ze al flabbergasted uh, toen het uh, nieuws uh, aankwam. Maar het uh, komt toch wel uh, heel hard uh, aan. Uh, 57 jaar uh, is niet meer onder ons. Uh, wat overblijft is de muziek. Uh, nou had ik uh, voor-achter controversie... Daar uh, had ik, uh, ik poop aan het begin van Alternative FM. Maar ja, we hebben natuurlijk ook een uh, knijter van een hit... Uh, die hij samen met uh, China Easton uh, destijds heeft uh, opgenomen. En dat was dit uh, nummer. You got the look. Zoiets, dat laatste stukje... dat je ergens in een warenhuis rondloopt... en uh, dat er nog uh, zoveel minuten is... en dat je het gewoon het warenhuis moet uh, verlaten. Dat had ik altijd met dit, de, met dit nummer. You got the look van Prince en China Easton. Ik dacht uit 87, zo'n beetje. Uh, was dat was een periode dat ik... Uh, uh, ja, uh, piraat uh, speelde bij, uh, bij de radio. Uh, dat is alweer, uh, nou... zeker 30 jaar terug. Dus dan, uh, dan, dan weet je ongeveer wel hoe uh, laat het is. Uh, het is 11 over negen en ze zijn er weer helemaal klaar voor. Chris en Erik. Dus uh, en ik uh, ga Chris weer vragen welke twee nummers uh, laat je horen. Uh, we beginnen met Shout It Out Loud. Ja. En het volgende nummer, nummer daarna is What Do You Want. All right. Yes. Coast long the way Long roads ride Until you find the breaker of fate Mountains feel like They're high enough Ooh, just when The going gets tough Do you feel The heat in your neck? You should know That there's slow no turning To just give it But you win If you don't get it under your skin We all just need That same thing. So reach out and Inderdaad. But you feel good. Het uh, uh, wordt alleen maar mooier met het laatste nummer wat je laat horen. Yes. What do you want? What do you want? Oh, lately. There has been something on my mind. I can't get my finger on it. Just can't find the right oh, to tell you how much you mean to me, whoa. body, I won't Oh, oh, oh. Bah, bah, ba bah, bah, bah, bah, bah, Give it to me now, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, Well, I would dedicate my life to you. No, there is nothing that I would. your bone pop your bone i'll give it to you every time you come along pop up pop your bone head pop up, your bone head pop your bone pop Ik zou bijna zeggen, die, uh, die DJ die dat talentenjacht uh, in werking heeft uh, gezet... het was niet hier uit een slaapkamer of wat dan ook. En we vielen ook niet in slaap. We waren klaar wakker, nu jij hier zes nummers hebt uh, afgewerkt. Uh, allemaal uh, met een energieke uh, ja, vibe eigenlijk. Ja. Dat is toch wel... Uh, ja, het is heel apart. Maar <laughs> ik zit met met, helemaal... Uh, met hele, met hele amb ambivalente gevoelens zit ik hier. Maar well, goed, maar dat maakt niet uit. We gaan zo nog even verder met je praten. Want we zijn ook natuurlijk nieuwsgierig van... Uh, wie ben jij? En wat, uh, wat, uh, waar kom je in vredesnaam zo met, in die muziek uh, vandaan? Want mm -hmm. dat zijn allemaal nog uh, vragen die we nog eventjes uh, willen weten. Yes. Maar zover is het nog niet. Uh, we hebben natuurlijk ook nog uh, muziek uh, wat we willen draaien. En dat uh, gaan we nu uh, laten horen. Uh, twee nummers achter elkaar. Um, en dat is uh, Jane. Hoe? Uh, dat is, ja, ik zou bijna zeggen: uh, van, dat, is, dat, dat is toch wel even heel vreed uh, verandering ten opzichte van, van, uh, van Chris die we net uh, hebben gehoord. Maar goed, we draaien het wel. En X met Loose It, die hoor je erachter. 24 I bought you a cake Nervous of course Didn't know What you'd say And all of my love Poured into A card saying Happy birthday Where Dancing and laughing and drinking to life I came to celebrate you In the meantime, having a great time too We went to a party that day Your costume had fake blood that stuck to my face We went to the party afgelopen, maar zo, uh, zo als je ook niet op zit te letten, dan, uh, dan, dan eindigen dit soort nummers ook meteen heel abrupt. Nou, dat, uh, dat hebben we gemerkt. Uh, dit was uh, X met het nummer Lose It. Dat is uh, afkomstig van het laatste uh, werk wat hij gemaakt De X-tape. En inmiddels uh, is hij van uh, het uh, gedeelte een beetje achterin naar de, de tafel uh, geschoven. waar ook een aantal uh, spreekmicrofoons. Die uh, mag je er ook bij pakken hoor, ik. Dus uh, je mag ook uh, gewoon uh, lekker gezellig <laughs> meedoen. Dus, uh, um, uh, Chris, want ik werd gelijmd door, een, door een, ja, een YouTube filmpje. Maar dat is al van een enkele jaren terug. Ja, dat is echt hè? al een tijdje terug inderdaad. Volgens ja. mij was dat de uh, Around. Dat heb ik... Ja. Uh, ja. Ik schreef toen ik een jaartje of uh, 13, 14 was. Ik ja. was zelf achter de piano en dat op een gegeven moment heb ik meegedaan aan een uh, soort van uh, wedstrijd voor singer songwriters. Was, ik... dat, was dat hier nu ook in de buurt volgens het mij? Het was in Utrecht in de buurt. In, in Utrecht. Ja. Die had ik uh, gewonnen en de prijs was dat ik uh, met het rythmesectie van een metropoolorkest dat nummer mocht opnemen. Dat was het ja. Ja, ja dus dat heb ik gedaan. Het ja. was echt een hele gekke ervaring om met dat soort muzikanten te werken die echt, echt, echt aan de top zitten zeg maar. Dus uh, ja, toen hebben we dat nummer opgenomen en daar uh, hebben we een clipje bij gemaakt. Dat staat nu dus op YouTube. Ja. Dus, uh, ja, want dat, dat, dat, volgens mij was dat, uh, dat, dat het nummer wat, ik, wat je. Klopt. Dat, dat was het nummer. Dat dus, is het nummer. Dat is het nummer geweest. Toen dacht ik: van, uh, wow, dit, uh, dit, dit, dit, uh, dit zit iets, dit zit mij uh, gewoon van: uh, ja, nee, die moeten we hebben. Het is dus, nou, goed om te horen, ja. ja. ja, ja, ja. Maar in die tussentijd is het allemaal, want, want is het ook niet een beetje dat je uit, uh, heb je niet een beetje ook klassiek, uh, ja, heb ik dat niet ergens gelezen? Dat je, klassiek? Is, is, of is dat uh, het verhaal de metropool waardoor ik op het verkeerde been ik ben. Ik denk dat dat het is geweest. Ja, dat zal het wel geweest zijn. Ik heb iets met klassiek nee, gedaan. Nee. Dat is wel te gek hoor. Ja, nou, oké, okay, nee, is duidelijk. Uh, uh, voel jij je ook een beetje aangetrokken door bijvoorbeeld de uh, gospel? Jawel, ja. ja, ja, ja. Maar dat is ook een laag die, die, die ik een beetje, te, die je een beetje gehoord? Gehoord, Ja, ja? He, Die heb ik ook gehoord. Nou, ik, moest, ik vind het wel echt de gekke muziek om naar te luisteren. Ik heb het zelf nooit echt gezongen of gespeeld ergens, maar het uh, ja, trekt me wel aan. Ja? Positieve muziek en het uh, ja. altijd gekke muzikanten. lekker vrolijk ook. Ja. Ben jij ook uh, als mens zo uh, ingesteld? Ja, ik probeer het wel te zijn, Ja, ja zeker. Uh, sla kan jij je ook afsluiten van uh, allerlei gekke dingen in de wereld die je denkt nou, nu ja. ik het even zat, die bagger. En ik ja, ga nu, ja, ja, dat is wel zo. Ik ben wel heel gaaf. Oké, okay, dit is er gebeurt, is jammer, maar ja. we moeten door. We moeten door. We moeten ja. door. Ja. Uh, dat was wel duidelijk uh, met een aantal nummers... Uh, die je vanavond ook uh, hier hebt uh, gebracht. Ja, ja er ja, zit, ja. zit meestal wel een boodschap achter. Ja. Dus dat vind ik belangrijk om uh, mee te doen. Vind geven. je het ook belangrijk dat je, dat je iets, mensen iets meegeeft? Ja, ja eigenlijk ja? wel. Anders ja. uh, vind ik dat mijn waarde als muzikant ook een beetje inzakt. Ik vind wel, als ik iets maak, dan moet het wel een betekenis hebben... en ja. een boodschap. Dan probeer ik ze goed mogelijk te doen en over te brengen. Ja, ik ga even naar Erik. Want, uh, ja. Ja, ja, want uh, we kennen je van Wakepoint en Lisa de Lumberjacks. Ja. Hè? Dat, dat, uh, daar, de, nou, ik geloof dat je nog bij Lisa de Lumberjacks nog bezig bent? Of? Uh, momenteel niet meer, nee. Niet meer, hè? Nee, nee. nee. nee want uh, nou, je, toen, je, toen je hier was, toen maakte hij dus nog ja. wel uit van de band. Ja. Uh, want het zijn wel verschillende stijlen, Wakepoint en nu met Chris. Dat, uh, ja, zeker. Ja. Ja. Uh, hoe ben jij met Chris? Uh, hoe is dat spoor dan? Want... Hey, Wakepoint, dat vertelde je toen uh, bij, bij de Rob woord. Uh, dat was ja. een beetje uh, de pen naar jouw hand zetten. Maar dit is weer totaal iets anders. Ja, dit is totaal iets anders. Ja. Nou, ik heb Chris, zoals je al eerder zei, uh, ontmoet op het conservatorium. Mm -hmm. En uh, we zijn gewoon een beetje maar gaan jammen eigenlijk. En, ja. Uh, ja, ik ben zo echt ingesteld dat ik echt alle muziekstijlen kan waarderen, weet je ja, Dus ik ja. vind echt alles gaaf. Ben jij nou alles eten eigenlijk? Uh, ja, muziek eigenlijk, eigenlijk wel. Het ja, ja. is dus bijna niet echt ja, echt uh, dingen als Jan Smit of ofzo. Of nee, nee, Nederlands pralige nee, nee, nee, nee. dingen, dat vind ik moeilijk. Maar zelfs André Haas dan dan zou ik nog kunnen uh, waarderen, zeg ga, maar. Oh, toch wel. Nee, dat, dat dan weer wel, het, ja. Het, het is niet zo dat het drama open gaat en uh, daar zeilt een cd'tje van André Haas, ofzo, of wat dan ook naar uh, buiten. Nee, of, uh, nee. Of, nou ja, maar Doe Maar bijvoorbeeld, dat vind ik dan weer wel Doe echt maar. te gek. Ja, weet dat je is kijkers. Ja, ja, ja, ja. Die hebben van de week trouwens met uh, Kenny B uh, nog wat uh, gedaan bij de Wereldwantreed ja. ja. Door. Hè. ja. ja. Uh, leuk is dat wij uh, hier in, uh, in Zandvoort een drummer uh, hebben wonen... die dus deel uitmaakt van die band, hè? Wie is dat? dat is toch een neem van Colin. Wist oh, ja, ja. niet. Wist je dat niet? Nee. nee, nee, dan, nee. <laughs> hij is hier ook uh, geweest. Maar goed, want dat is weer reggae. Jij daar ook iets mee? Ja, ja, ja? Nou, voornamelijk dan Bob Marley. Dat, dat is wel een artiest die ik heel erg waardeer. Voornamelijk ja. omdat hij ook echt muziek heeft met een boodschap... en hij heeft wat te vertellen... Hmm. Uh, ja, dat, dat heeft, ja, dat vind ik affiniteit te hebben. En dat uh, past ook wel ja. enigszins bij me. Niet per se reggae als in muziek. Dat zou ik zelf moeilijk kunnen maken. Ja. Maar ik kan het wel enorm waarderen. Kun jij dat uh, reggae ook maken of niet? Uh, ja, maar dan... Ja, nou, ik heb toevallig uh, een reggae project gehad op school uh, ja. afgelopen jaar. Maar dan, uh, dan eigenlijk toch meer naar de ska, zeg maar. Dat vind ik dan, het, het moet, dat, dan dat snellere, dat, uh, dat vind ik dan it, toch it, wel Het wat is lekker. ook, ja. hè, bij, want je noemde Doe Maar, maar uh, dat, dat is ook een periode... Hè, dat ze dus skunk, hè, dat is in ja. het begin van de jaren tachtig... hebben ze dus punk en Mixed, ska ja. en een beetje reggae... hebben ze er op de grote hoofd gegooid. En er kwam dus een akelig uh, ja. uh, uh, sound uit die Catchy, heel erg goed uh, uh, ja. aangeslagen is. Ja, dat is, dat uh, is heel goed, ja. ja. <laughs> want uh, de rest uh, van nou, flauwvallende meiden in, uh, in de jaren tachtig... dat ja. was geen <laughs> uitzondering, hoor, in die periode. Maar goed... Uh, Voorlopig eventjes, uh, want, want we gaan zo weer even verder uh, praten. Maar we hebben natuurlijk ook nog uh, weer uh, wat uh, muziek liggen. You Don't Know van uh, Brechje Lacour. Die is hier ooit uh, geweest uh, samen met Michel Ebbe. En uh, toen heeft ze volgens mij ook dit nummer gespeeld. En het nummer dat heet You Don't Know. Ciao. En hij eindigt abrupt. Dat is uh, de sign van de Tiger Pilots. En uh, op het moment dat we dat uh, daarover hadden... hadden we het ook over de Rob hackdown Omdat zij in de vierde voorronde stonden. En dat uh, klonk Erik niet onbekend in de orde. Want hij stond toen met Wakepoint in die vierde voorronde. Yes. Ja, en ja. het uh, grappige aan dat verhaal was... Uh, dat uh, de Bas uh, van, uh, van een van de jongens het uh, niet uh, deed... Nee, dus, hij, euh, blijft hij blijft gewoon doorspelen. Hij blijft gewoon doorspelen. Maar uh, bij het tweede nummer was die Bas wel hersteld hoor. Dat moest ja. hij wel <laughs> dadelijk <op de laughs> te horen. Uh, zo hebben wij uh, Lisa en de Lumberjack zo gek gekregen dat ze mee gingen doen. En toen heb jij op de ja, avond ook heb, mee, uh, mee gedaan. No heb jij nog meegedaan. In eerste mee voorronde. In eerste voorronde. En uh, nu kijk, uh, kijken we zo in één keer naar Chris. En uh, Ik denk dat je niet zou moeten staan. Uh, ja Chris. Ik ben hier op wakkaan worden. Ik denk dat je gewoon, uh, gewoon mee moet doen uh, het komende seizoen. Ja. ja. Nou, ik moet je zeggen, ik ben, ik ben uh, of, vorige uh, keer geweest ook naar de ja. finale. Dat vond, ja. wel, dat vond ik wel een uh, sensatie. Met al die bands en de ja. grote zaal patronaten. Ja. Dus heel verleidelijk. Ja. Uh, maar... maar... Maar? Nou, die maar is het nog niet. Ah, toch niet, denk ik. Nee, <laughs> nee. nee. Het, is, het, het is nog een ver weg natuurlijk. Hè. Ja, dus, uh, het is, uh, we, we hebben hem net gehad eigenlijk. We hebben hem net, net gehad, gehad. In, in maart uh, is hij geweest. Uh, zeg maar, uh, nou, het dus dus is een maand tijd. geleden eigenlijk. Uh, ja, precies. Het, uh, dus, uh, dus wat dat gaat, is het toch nog, niet, nog niet zo gek lang geleden. Dus we moeten weer elf maanden wachten. Ja. Uh, nou ja, elf maanden, iets korter. november begint het. Dus en heb je de voorrondes weer. En de uh, de voorrondes, ja. Ja. Maar het is wel een overweging. Ja, zeg nooit nooit, nee, toch? Nee. Je hebt het gezien dus. Ik heb het gezien. Ja. Wat vond je van het niveau? Um, nou, ik heb voorafgaande ook op YouTube een beetje gekeken naar beentjes van voorgaande jaren. Ja. En ik ben er geweest die avond. En ik vond het niveau echt, echt, echt verbeterd ook. Ja. Het gaat steeds, uh, steeds hoger. En uh, het zat allemaal zo goed in elkaar ook al die beentjes. Ja. Goede sets ook. En liepen goed achter elkaar door. En ja. uh, goed bedacht. En het publiek deed leuk mee. Dus uh, ja, ja, een hele een fijne avond. Geloof ik graag. Uh, uh, nou ja, even met jou. Maar hoe zit het uh, met jou? Heb jij nog uh, plannen? Want uh, we hebben je vanavond aan het werk uh, gezien. En ik denk, nou, het moet mij toch uh, niet... Uh, uh, het zou mij verbazen als je zegt, nou, het nee, duurt dit, nog wel even. Nee, het hoor. Dat geloof ik niet. <laughs> nee, uh, ik ben nu momenteel uh, veel in de studio bezig. Met het nee. opnemen van die nummers. Ja. En ik hoop eigenlijk het einde van het jaar uh, de plaat af te hebben. Het is echt ja. een album met een stuk of 10, 11 nummers. En uh, nou, daar werk ik natuurlijk naartoe. En uh, tussendoor een optredentje hier en daar. En dat proberen uit te breiden naar, uh, naar meer. Oké. Okay. Oké, okay, we gaan zo nog even, nog weer even verder met je, met je praten. Maar we hebben, uh, we hebben ook nog uh, weer wat electro. Dit is ook een beetje indie, maar dit is weer, weer iets anders. Uh, Tarmac Plains van Steelwave. Die komen binnenkort ook met nieuw materiaal. get like old entertainment, Katy Perry, James Blunt, they're the lucky few, and all the kids are singing. Oh, oh, oh, oh ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah Internet is getting slow, it's a heavy life Celebrity is losing weight, radicals are filled with hate Do they have to right? The crowd is screaming, we want more Are we on the verge of war? And is it just a fight? And all the kids are singing, You're gonna do. It's all right. So in love with you. It's alright. right. Stranger than the news. It's alright. right. Dus over, uh, ocean, juist, hij komt explosion. Nog. sorry Rogier, we hadden het dus over, uh, over singer-songwriters... die een enorme uh, stemgeluid aan de, ja, aan de dag konden leggen, zoals uh, deze Rogier Pelgrim dat ook uh, heeft uh, gedaan. Uh, daarvoor hoorde je Tarmac Plains van uh, Steelwave. We hebben nog uh, onze grote vrienden hier in de studio, onze grote muzikale vrienden, uh, wel te verstaan. Chris en Erik, uh, ga ook nog even naar Chris... Terug over uh, waar moet een soul of een song in jouw ogen aan voldoen? Wat, wat moet je het aan voldoen? Ja. Nou, dat is een hele goede vraag. Ja. Um, nou, ik, ik, ik, ik vind soulmuziek echt te gek. Ja. Natuurlijk, en uh, ik luister er ook naar. Maar het is voor mij te simpel om soulmuziek te maken, zeg maar. Dus wat ik, wat ik nu doe, is echt, echt popnummers maken. Mm -hmm. En die invloeden van soul, die hoor je, die hoor je er eigenlijk wel doorheen. Uh, dat, en ik vind dansbare muziek altijd wel fijn. Ja. Als je op een poppodium pop -podium staat en uh, je hoort wat, wat lekker funkies en een beetje soul en een beetje ditje en datje. En, uh, ja, dat vind ik wel fijn. Uh, ja, ik ben toch ook wel van de Power Ballads, moet ik eerlijk zeggen. Power van ook De ook Power nog. Ballads? Ja, je eindigt laag, oog, het begint laag, eindigt hoog. Ja. Um, ja, dat soort muziek eigenlijk. Een beetje feel-good en uh, dansbaar. En, uh, waar mensen affiniteit mee hebben met een boodschap erachter. Wat voor zinnen luister jij? Wat ik naar luister, ja. van de grote zender. Ja. dan gaan we toch wel richting de 538. Toch wel? Ja. ja want... Dat zat ik, ik denk, ja. is een profiel 538 uh, ja, luisteraar, denk ik. Ja, ja, ja dat, dat, dat zit er al wat we wel in. <laughs> um, nou ja, de, de, um, optredens nog op stapel? Of, of iets uh, wat je uh, nog uh, aan het uh, doen bent naast uh, je schoolactiviteiten? Ja, nou, ik, uh, uh, ik daar heb ik een paar optredens staan. Ik kan ze nu nog niet, uh, niet nee. voor snel opnoemen, maar we zijn echt voornamelijk bezig in de studio met het opnemen van, uh, van het eigen werk. Studioopdracht of niet? Is het ook een studieopdracht of niet? Nee, het is gisteren echt, ja, echt voor van, mezelf. Van, voor van jezelf. Voor personal, inderdaad, en dat uh, probeer ik echt uh, ja, van de grond te krijgen. Ik twijfel nu niet aan dat dat nou niet gaat lukken. Dat, dat twijfel ik niet aan. Hè. Ik denk dat het gewoon, uh, dat het gewoon een, iets gaat worden... waarvan ik denk, nou, boom. Dat gaat echt... Uh, oh, ja, nou, ja, het zou fantastisch zijn Gewoon natuurlijk. een vet complimenten. Dus je mag hier met een glimlach met van oor tot oor vertrekken. Nou ja. Ja, ja precies. <laughs> Aanmoedigingsprijs. Erik, hoe staat het met jou nog? Met uh, studie en al die dingen? Uh, ja, goed. Ja? Ja. Nou, momenteel speel ik dan uh, veel met Chris. Ja. En met uh, Wakepoint. Met Wakepoint. Ja. Uh, Koningendag nog uh, bij de pitcher. Mm -hmm. Voor de pitcher uh, in Haarlem. En uh, ja, daarnaast schrijf ik ook zelf muziek. En uh, ben ik ook nummers aan het opnemen. goed In de studio. Ik vond het hartstikke leuk dat jullie er waren, jongens. Ja, en, fijn dat uh, ik mag komen. Uh, en uh, we gaan zeker van jullie meer horen in de toekomst. Dank je wel. Oké, dat waren ze. Chris en Erik. En uh, wij gaan verder met een, uh, een, uh, ja, een stuk muziek. Uh, ook zij uh, deelden het nieuws al op, uh, op haar Facebookpagina. Jeruzalem met Shadowland. was dat van uh, Jeruzalem bijna weer een jaar geleden dat het hier uh, geweest is uh, bij ons hier bij Alternative FM. En je hoorde Shadowland, het uh, nummer waar het eigenlijk allemaal uh, mee begon. Vandaag uh, ben ik ook nog iets anders tegengekomen. Ja, uit Rotterdam. Hoe kan het ook anders? Uh, deze dame die is bezig met een, uh, met een project, een muzikaal project. Dat heet One. Dat, uh, dat staat eigenlijk dat we eigenlijk uh, toch met, uh, eigenlijk allen met elkaar verbonden zijn. Nou, dat is uh, denk ik wel heel erg uh, uh, goed uitgedrukt. En dit is uit 2015. En toen uh, heette dat Whisper to the Sea. Dat uh, heette de EP. En het nummer dat uh, je hoort tot aan 10 uur. En dan zeg ik tot volgende week. Heet Closer. Mickey Zomerdijk. What it's like, figuring out the truth in life. I know what it's like to be the shadow of the sky. shadow of the sky